Ik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 VVD en PvdA willen het roken onder jeugdigen aanpakken met een strenger tabaksbeleid. Ze willen zware straffen voor winkeliers die drie keer worden betrapt op het verkopen van tabak aan minderjarigen. Ook de H-Coin, een muntje voor de sigarettenautomaat, moet verdwijnen. Volgens de PvdA werkt het systeem niet, omdat veel zaken gewoon een man met muntjes op de machine hebben staan. Eerder besloot het kabinet al om per 1 januari de minimumleeftijd om alcohol te mogen kopen na 18 jaar te verhogen. Iets meer dan de helft van de Nederlanders weet niet dat hij of zij na zijn 67ste nog moet doorwerken voor een pensioenuitkering, voor een volledige uitkering. Het blijkt uit onderzoek in opdracht van de organisatie Wijzer in Geldzaken. De meerderheid weet niet dat de pensioenleeftijd meegroeit met de levensverwachting. Daardoor moet iemand die nu 25 is waarschijnlijk doorwerken tot zijn 71ste.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 Het wordt een droge en zonnige dag. De temperatuur ligt vanmiddag tussen de 14 en 17 graden. Morgen is er weinig verandering. Donderdag en vrijdag is het bewolkt en dan kan er regen vallen. Dit was het NOS Short. Dit is Wijnand bij de ANWB. Het is een drukke ochtendspits met veel ongelukken. Ik noem de files van 7 kilometer en langer. A4 van Den Haag naar Amsterdam, voorknopend Burgerveen, 8 kilometer na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. De andere kant op bij Hoogmade 8, daar staat een vrachtwagen stil. Ook daar zijn twee rijstroken dicht. A6 Lelystad richting Muiden, voorknopend Muidenberg, 7. A8 Zaandam, Amsterdam, voorknopend Koenplein, 7. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwerbrug en knopend Oude Rijn 11. A15 gorkem richting Rotterdam. Tussen Sliedrecht West en Hendrik Ambacht 7. Verderop bij Rotterdam Charloos 7. A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Terbrechtseplein 14. A20 vanuit Gouda tussen knooppunt Gouwe en knooppunt Terbrechtseplein 11 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook geopend op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zondag. I'm Zandvoort op zondag bij CFM. Ja, de lekkere zorgwezier van de Roots Syndicate. Dat was de Mockingbird Hill. Het tweede uur van dit programma. Zandvoort op zondag met daarin de volgende onderwerpen. Uiteraard, luisteraars. Wederom ja, welkom hier bij onze live uitzending vanaf de Tolweg 10A. Half vier de evenementenagenda. En er is weer dit weekend sowieso al een heleboel te doen in Zandvoort. Maar ook de komende week zijn er weer van allerlei leuke activiteiten. Nu, ik zou zeggen, pak u vast pen en papier... want dan kan u even meeschrijven als er een evenement is waarvan u zegt... dat wil ik graag meemaken. Uh, dus dan kunt u dat gelijk noteren. We gaan rond de klok van kwart over drie weer schakelen met uh, Willem van Densen... want die is op het uh, circuitpark Zandvoort uh, zojuist de DTM uh, uh, Masters verreden. Maar er staat nog een schitterend evenement op ons te wachten. Rond de klok van half vier wordt er namelijk nou gestart met de Porsche GT3 Cup Challenge. En daar gaat uh, Willem ons even een voorbeschouwing van geven... Uh, verder uh, hebben we nog Eredivisievoetbal. Uh, dat uh, was het eerste uur een beetje bij Ja, klopt. Dus daar straks krijgt u de tussenstanden uh, van in de vandaag en de overzicht van de reeds verspeelde wedstrijden. Nee, zullen we de wedstrijden van gisteren even overslaan? Van gisteren? Wat dan? Van gisteren? Nee, gewoon. <laughs> gewoon. Ja, nou begrijp ik waarom. Dan okay. uh, doe ik dat stukje wel straks. Goed, we hebben natuurlijk zandvoortsnieuws in het kort tussendoor. Uh, er wordt momenteel ook gegolfd uh, op de Old Course St. Andrews. En uh, Joost Luiten uh, speelt daar niet onverdienstelijk. Hij staat op min 19. En de leider op min 21. Maar er staan nog een heleboel tussen. Dus er kan nog van alles gebeuren daar op de Old Course. Sint Andrews. Ook daar gaan we naar kijken. Is dat een uh, makkelijke baan? Uh, dat is, nou, echt niet. Ja, als het nee. niet. Als het niet waait. zelfs als we het kennen maar. Als het niet waait, is het hier redelijk ja, En min 19? Maar, ja, nee, toch. Zijn, maar ze, zijn, ze hebben het de afgelopen dagen over drie verschillende banen gespeeld. En er zijn twee makkelijke en één moeilijke. En dit is natuurlijk de moeilijkste van de drie. Maar goed, daar gaan we straks ook nog eventjes naar kijken hoe het daar verloopt. Verder is er natuurlijk er wordt ook nog gewielrend. Ook dat nog, nog hè? We wereldkampioenschappen wielrennen. We zijn toch bezig. Gaan we wereldkampioen worden? <laughs> nou, je weet het maar nog. Je nooit. weet het maar nog. Gisteren is het goed gelukt weer bij de dames. Ja, hè? met Vos. Potverdomme. Ja, heel goed. Ja. Goed. Genoeg reden om uh, te blijven luisteren. En blijft u up-to-date wat betreft de sport. En uh, we houden voor u alles verder in de gaten. En verder heel veel lekkere muziek. Waaronder de Beach Boys. een van de favoriete platen van mijn collega Vos. Jawel. Hier is That's Why Cots Meter Radio. for the shocking blue Fines bij CFM. Ja, we gaan eens even kijken, want uh, daar hebben we bijna geen tijd voor gehad, hè, Naar uh, de eredivisie. Ja. Als eerste de wedstrijden uh, die uh, zaterdag uh, gespeeld zijn. Veel succes. Ja, dat is. Ja. Dan beginnen we zaterdag. AZ uh, tegen PSV 2 tegen 1. En dus, ondanks de winst van AZ, zult u het ongetwijfeld al gehoord hebben, de AZ heeft zijn hoofdtrainer ontslagen. Dan hebben we nog RKC Waalwerk tegen Heracles Almelo 1 tegen 4. FC Utrecht, Roda JC 3 tegen 3. En Ajax Go Ahead Eagles 6 tegen 0. 6-0 hè. Ja. Oeh. En dan hebben we nog Nek, uh, Pek Zwolle tegen NAC Breda. Dat is in een bloedeloos 0-0 geëindigd. En dan uh, de wedstrijden van vandaag. Eén wedstrijd om half 1. Vanmiddag gestart. We hebben we het over NEC tegen Vitesse. Eindstand van die wedstrijd 2 tegen 3. En dan zijn er uh, om uh, half 3 een uh, tweetal wedstrijden gestart albert -Jan. Ja. En dan uh, allereerst uh, Veieren Noord. Feyenoord tegen ADO Den Haag. En uh, Feyenoord fans uh, bij deze. 2 tegen 0 de tussenstand. En dan SC Heerenveen tegen SC Kambuur. Daar uh, staat het 1 tegen 0. En nou, zo dadelijk om al 5. De klapper van de dag. De klapper van de dag. Ja, ja, dat, dat is een verrassing. SC Twente thuis S tegen FC Groningen. Ik ben blij dat jij het weet. Ja, Hier is uh, Sjaai Coltrane. En like. ga oh, like a -like die tv! zo op de zondagmiddag bij CFM deden we samen met deze single van Shy Coltrane CFM Race Radio Pit report, report. En we schakelen wederom over naar het Park, Zandvoort naar Willem van deze. Tot hoofdrace van uh, de DTM is inmiddels verreden, maar er vinden nog veel meer andere mooie races plaats. Waaronder de Porsche Carrera Cup, die zo duidelijk voor start gaat, Willem. Ja cup Duitsland. Een club, uh, uh, club uh, ja, met een uh, fors aantal uh, deelnemers. 38 uh, poortjes uh, zijn daarvoor ingeschreven. En dat is een uh, mooi evenement, Een mooie actie op de baan. Gisteren hadden die al uh, race 1. Althans, dat lag in de planning. Ze zijn gisteren ook uh, begonnen aan race 1. Maar dat, daar gebeurde het een en ander. Een van de acties die daar gebeurde was uh, ja, Nicky team uh, Die reed vooraan in het veld. En achter, die staat tweede in kampioenschap. Vlak achter hem zat uh, Kevin Esteren, dat is een Fransman, team is een Deen en ja, die zat eerst in het kampioen. Op en die team die denkt, nou ik kan hem wel even laten schrikken. Misschien doet hij wat fout en dan haalt hij geen punten in de race. Nou, die uh, missie uh, was geslaagd. Want de uitkomen, uh, Tosjan eigenlijk, uh, trapte hij eigenlijk een beetje uh, onverwachts op de rem. Uh, we noemen dat ook wel een breektest. <laughs> hem ja. Maar als je dat doet uh, met één auto achter je, uh, dan is het, ja, uh, dan valt het nog wel bovenzien het lijkt Maar ja, uh, met 38 auto's en in dit geval een auto 30 nog achter hem... Uh, je kan je bedenken wat de gevolgen zijn. Uh, het gevolg was dat uh, Esther, ja, die raakte, uh, die moest ook rennen. Daar achterop uh, klapte weer iemand. Uh, en bij zijn Porsche zit achterop uh, de radiator. Die zit achterin de motor ook. Dus uh, uitval uh, voor Esther. Verder uh, slachtoffer daarvan uh, waren onder andere uh, Jaap van Lagen, onze uh, landgenoot. Uh, de zoon van uh, Kai Edwards, Sean uh, Edwards, uh, was daar ook het slachtoffer van. Dus een aantal uh, rijders uh, uitgevallen De spul ging wel verder, maar ja, richting Slotemakenboek uh, was het uh, Spanjaard uh, Ribera's. Uh, die er keihard afging daar, ja, die uh, raakte de vangrail. En de vangrail was dusdanig uh, beschadigd. Uh, ja, dat uh, doorrijden eigenlijk onverantwoord was. Er werd nog wel een paar uh, rondjes achter de safety car gereden. Maar toen werd het uh, toch rood gezet en uh, de vangrail werd uh, gerepareerd. ...maar water komt dat toch rijden, maar ja, in ieder geval wat de duisternis hij heeft dat voorkomen. ...tot het uh, gevolg dat de race uh, vanmorgen herstart... met de uitvallers van gisteren mochten daar niet aan meedoen... Uh, ...met al het jaar van uh, ...dus ook niet... ...die race werd uiteindelijk... Uh, ...die Liggy Tim... ...die, die, die, ja, die uh, pakte de leiding in die race... ...maar het, het was eigenlijk het vervolg van de race uh, van uh, gisteren... ...en die kreeg een uh, drive-thru... ...en uh, raakte daarmee zijn leiding kwijt... ...en uh, daar was hij zeer verborgen over... ...want hij vond dat hij geen breektest had uh, gedaan... nou camera beelden... Hij uh, liet het tegendeel zien. Ja, ja. Dat was het verhaal uh, van de race van gisteren. Vandaag gaan we uh, dan uh, race 2 houden. Net op uh, een uh, full position en is uh, heel mooi. Uh, hij wordt ook wel uh, vlug Jaapie genoemd. Uh, Jaap van Lagen. Uh, heel seizoen uh, actief in die carrière. -coup. Een van de mooiste racers die op de Noordslife uh, werd gehouden, wist hij te winnen. Daarmee laat zien dat hij wel degelijk uh, ja, echt uh, van een uh, bijzondere klas is. Op de tweede plaats Sean uh, Edwards. Derde niet. Team en vierde staat uh, Kevin Esther. Dat zijn de twee uh, titelkandidaten en ook de twee uh, grootste campanen. Zijn ook nog eens teamgenoten, maar uh, niet meer on uh, speaking terms. En uh, ja, tegenwoordig heb je ook de sociale uh, media nog. En uh, die team uh, die vond het uh, vandaag in de loop van de dag ook nog even nodig. Wat nare dingen op uh, zijn Facebook te uh, zetten. Oh, teamgenoten Esther. Dus of dat zo dadelijk een vervolg uh, gaat krijgen op de baan, dat zou weer zorgen voor. En actie. We gaan het afwachten en we gaan het zien. We kijken ook nog even verder naar achteren op de startopstelling. Er zijn wat meer Nederlanders die ermee doen. Dat is Bas Schothorst, Pieter Schothorst en Jeroen Mul. Die vinden we allemaal zo rond de vijfde en zesde startrij terug. Kijken we naar de 16e startrij. Dat is dan de 32e startplaats. Daar vinden we een plaatsgenoot terug. en Dat is Ronald van de Laar, Ronald, de vader van de van de Dennis die actief is in de Formule 3 en die hier vandaag ook daar in, in actie kwam. Oké, okay, Willem, hoe laat gaat uh, deze race beginnen waar je het nu over hebt? Nou, als het goed is, gaan we over vijf minuten start De auto's zijn inmiddels de baan op met de opwarmronde al gereden. En die staan nu op de rechte eind klaar voor de uiteindelijke opwarmronde. En dan uh, gaat het spul uh, van start. Vanmorgen werd dat nog uh, wijzelijk achter de safety car gedaan. Maar uh, zoals het nu uitgaat zien, is het weer een staande start. En uh, ja, extra garantie met de 38 auto's uh, voor volop uh, actie. Dus... Ja, wat uh, dat wilde ik niet aan je vraag. Gisteren dus behoorlijk wat uh, uitvallen in die uh, flinke, uh, flinke race, zeg maar, die op circuit uh, plaatsvond. En ja, iedereen heeft dus weer op tijd zijn auto kunnen repareren om vandaag weer aan de stad te verschijnen. Nou ja, op één na nou dan. Dat is die auto van uh, Riberas, uh, die Spanjaard. Uh, ja, die heeft hem helemaal afgeschreven in de sloten. Maar mocht daar... Uh, ja, misschien voor de verzamelaar uh, wat leuke onderdelen. <laughs> <of>, uh, Oké. <Okay. laughs> voor de rest uh, valt daar niet meer mee te racen. En zal er nooit meer een race uh, mee worden ook. Uh. Oké, okay, we komen we komen rond de klok van kwart voor vier bij je terug voor een update van de Porsche Race. Oké, okay, zo. Tot straks. Dankjewel Willem vanaf het circuitpark Soforth. En bij de race hoort natuurlijk ook lekker een stevige muziek hier op de radio. Hier is Run DMC. And I talk to my helemaal losgaan op de zondagmiddag bij CFM. De single uit 1986 voor Randy MC samen met Aerosmith. You're a walk this way. Volgens mij uh, staat uh, Randy MC met Aerosmith uh, vandaag niet het, op het uh, Shantikorre festival. Dat <laughs> nee. zou, zou niet echt pas hè? Maar, maar, maar echt... onze verslaggever Pieter Joustra wel hoor. Ja, die, die staat er wel hè? die staat er wel. Dus uh, ja, we schakelen straks over naar, uh, naar Pieter Joustra. Maar uh, eerst even aandacht voor de andere evenementen die ook plaatsvinden hier in Zandvoort. Ja, en terwijl de de racewagens op het circuitpark Zandvoort nog in rondjes rijden... en uh, in het dorp uh, de Shanti- en Zeeliederen Festival volop in uh, gang is. En dat duurt uh, dat koren gebeuren dat duurt nog tot half uh, zes. Bent u nog van harte welkom in het centrum om gezellig te genieten... van deze hartstikke gezellige levensliederen en zeemansliederen. Dus tot half zes is er nog volop activiteiten in het dorp... en daarna belicht ook... Goed, euh, dan gaan we naar de dinsdag 1 oktober. En dan hebben we het over de mosselavond in Café Koper. En dat is Kerkplein nummertje 6. Wilt u daaraan deelnemen, dan kost u dat 13,50 euro. En het begint allemaal om half zes avonds en duurt tot half tien. Want het is namelijk weer mosseltijd bij Koper. Kom en geniet mee. Mosselen met drie sausjes en frietjes. Reserveren wordt aangeraden. Dit kan bij de bar of via de telefoon. Aanstaande dinsdag 1 oktober, mosselavond, Café Koper. Dan dinsdagmiddag is het tijd weer voor cinema-nostalgie. En weekend. De film niet. De Sting uit 1973. En dat speelt zich allemaal af in het Circus Zandvoort. Gastheidsplein nummertje 5, 6 of 7 euro. Dat hangt even vanaf. Of u met de belbus komt, te ja of te nee. En het allemaal begint om 1 uur. En uh, vanaf 1 uur is de deur weer open. En de Sting uit 1973 met natuurlijk in de hoofdrollen... Paul Newman, Robert Redford en Robert Shaw. Meer informatie kunt u vinden op www.circusandvoort.nl. Dan gaan we naar de zaterdag 5 oktober. About 40 Plus Disco Fever. En dat speelt zich allemaal af in het Wapen van Zandvoort. Gastensplein nummer 10. De entree is gratis en het begint allemaal om 7 uur. Heerlijk genieten van dance classics met DJ Irwin, Erwin van der Woden. Dus About 40 Plus Disco Fever. Wapen van Zandvoort, zaterdag 5 oktober. Maar er is nog meer op 5 oktober en wel de Korendag in Zandvoort. En dat speelt zich allemaal af in de Protestantse kerk... aan de Poststraat 1, de entrees gratis. En het, is, het begint van 10 uur morgens tot 10 uur avonds. Country and Western is het thema voor dit jaar, de zevende Korendag Zandvoort. Op zaterdag 5 oktober is het weer feest in de Protestantse kerk in Zandvoort. U waant zich in het wilde westen door de fraaie aankledingen in deze stijl door de cowboys en de Indianen en de vele andere figuren uit die tijd. Zaterdag 5 oktober, Korendag Zandvoort. Meer informatie kunt u vinden op www.zingaanzee.nl. www.zingaanzee.nl. En uh, volgende week is het ook uh, kunstweekend, wat namelijk op zaterdag 5 en zondag 6 oktober is het weer Kunstkracht 12. En dat speelt zich allemaal af in diverse ateliers. Leden van de BKZ Zandvoort als mede gast uit de regio... presenteren recent werk waarbij de galerie, de Bzzz, Halte... en het nieuwe Louis-David-Carré de startpunten zijn. Daarna staan zowel de ateliers in de Oude Maria School... als de Flying Gallery en ateliers van diverse kunstenaars open. Zaterdag 5 en zondag 6 oktober, Kunstkracht 12. Meer informatie kunt u vinden op www.kunstkracht12.nl... Dan gaan we naar zondag. Wederom cultuur. En dan heb ik het over Culture at the Beach. Met onder andere Dolf Jansen. En dat is, speelt zich af in diverse beachclubs. Deelname is 75 euro. Maar daar krijgt u ook een heleboel voor. En dat begint allemaal om 5 uur. Lions Club Zandvoort organiseert voor de derde keer. In samenwerking met Stad Schouwburg en Philharmonie Haarlem. En de beachclubs Vogels, Strand, De Haven Zandvoort. Take 5, Plazant, Rappa Nui in Club Nautique. Op zondag 6 oktober vanaf 5 uur Culture at the Beach. Optredende artiesten zijn dit jaar Dolf ...miss Molly en Me, ja niet ik... Ryan Panday, Pieter Derks, Piepschuim en Emilio Guzman. U kiest de beachclub waar u de hele avond verblijft... En drie, ...en drie artiesten zullen dan om de beurt bij u langskomen voor een optreden. Culture at the Beach biedt naast deze unieke optredens een drie gangen diner. Deze show is een geweldig avondje uit voor u, uw vrienden en relatie meer informatie kunt u vinden op www.cultureatthebeach.nl www.cultureatthebeach.nl En het ene race-evenement is nog bezig het ander staat zich alweer op te warmen want op zondag 6 oktober is het weer tijd voor de Automax Super Sunday en dat is heb ik het natuurlijk over het circuitpark Zandvoort. De Automax Super Sunday van uh, 402automotive.com kent een gevarieerd programma waarbij liefhebbers van snelheid en tuning op hun wenken bediend worden. Naast de aanwezigheid van verschillende merkenclubs wordt er ook op de baan fel gestreden tijdens de shootouts en de time attacks. Zondag 6 oktober Automax Super Sunday op het circuitpark Zandvoort. Tot zover. Zo, er valt weer heel wat te doen. Dus de komende dagen hier in Zandvoort. Je krijgt gewoon zin in Zandvoort. Wil je de evenementen nalezen? Ga je naar www.cfmsandvoort.nl Of kijk ook eens op CFM TV kanaal 40 digitaal. En voor de analoge kijkers kanaal 45. 24 uur per dag de laatste nieuwtjes uit Zandvoort en de directe regio. Letting it all hang out. She's our bread. House. I like Lady Stack. a back. Ain't holding nothing back. House. She's our bread. House. Round well, her together. Everybody knows. This is how the story goes. She knows she's. Just letting it all hang out as hey, she's a brick house Oh, that lady's back That's a fact Ain't holding nothing back Oh, she's a brick house Yeah, she's the one The only one Built back an Amazon The mm -hmm. clothes she wear Her sexy waist please show nothing cause for me to hit me cause she's my thing. house yeah she's mighty mighty just let me know hang out hey great house I like lady's back that's a fact I ain't holding nothing back now. I shake it down shake down now I shake a down shake it down now I shake it I shake the now. I shake gas guy. I shake now. I shake the gosh at the now. I shake the gosh at the now. I shake the gosh now. I shake the gosh Break! House! Yeah, I mighty mighty I just spin it all, hang out. break! House! Yeah, she's the one, the only one. Built like an egg on yeah. Shake it down, shake down, now. Shake it down, now the shake it down, now. Shake it down, now shake it down, now. Shake it down, now the shake it down, now. Shake it down, shake down, shake it down, now. Shake it down, now shake it down, now. Met een dance classic van The Limits. Je hoort dus say Yeah! TFM, Race Radio, Pit Report, yeah. En we zeggen ook: yeah, yeah! tegen Willem van deze op Circuit Park Salvoort. Want uh, Willem, de Porsche Cup inmiddels voor start? Ja, de Porsche inmiddels start. Uh, inmiddels al zeven... Uh, verreden door die voorsters en uh, aan de leiding uh, ja van Lager. Ja, gaat hij dat gaat hij dat nog lang volhouden ...dat gaan we we hebben een kopgroep van zes man tweede plaats is het Niki team, derde is Norbert Zieper hallo ja ja ja oh toch de, derde is het uh, Norbert Zieper en vier is het uh, Kevin Esker maar dat is echt uh, om, om alle plaatsen Kaaier, of dat is je vader. Maar ik heb het Sean Edwards, die ook van uh, de rij mocht vertrekken. Helaas moest hij uit de pitza starten, want hij had problemen met de koeling. Ja, dan moest het een en ander ontlucht worden. En die moest uit de pitza starten. Nou ja, voordat hij weg kon, uh, was de rest van het veld al aan door en zo. Maar die uh, Sean Edwards is bezig met een geweldige uh, inhoudrace en dat is ook uh, mooi om te blijven volgen. Ik ga er vanuit, uh, nu pas... Uh, zijn we in de achtste ronde van de 19 dat het bij lange nog niet gedaan is hier op het Speedpark Zandvoort. Met deze Carrera Cup Notors. Jaap van Laag aan de leiding en Laat Verduimen, dat het gaat lukken om die leiding te behouden. Ja. Okay, ja, dat zal wel heel mooi zijn hè, Willem? Ja, zeker. Jaap is een goed coureur en ja, eigenlijk toch, ja, toch wel een professionele inmiddels. En ja, het is belangrijk dat je dan ook resultaten laat zien. Helemaal tegen het eind van het seizoen natuurlijk, want uh, ja, het volgende seizoen komt er al aan. Hè? En dan wil je ook blijven uh, rijden uh, natuurlijk. Oké okay, Willem, we komen straks weer bij u terug. Blijf even hangen voor het uh, maken van afspraak met uh, collega Vos. <lacht> ja, oké, okay, dat was Willem van deze vanaf circuitpark Zalfoort. Ja, we hebben de DTM race natuurlijk gehad, hè. En één ding was zeker, het was geen jumpstart voor Rockefeller. Nee. Maar die is wel jump. De Point Sisters. Wij starten de DTM-race hier op Zandvoort. En Albert Janine staat zo naar de TV te kijken. We denken dat is een jumpstart voor uh, Rockefeller. Hebben we later de belden teruggezien? Nou, geen jump te bekennen, hè? Helemaal nee, niks. Geen jump. Hoe komen we daar nou weer op? Dat zal wel. In één keer een hele andere belder, waarschijnlijk. Joden, uh, in ieder geval uh, wel de single van de Pointer Sisters. En die hadden het wel over de jump. De jump. Maar niet van Rockefeller, dus. We gaan het hebben over uh, andere sporten. Want het uh, wk uh, wielrennen is in volle gang. En natuurlijk ook het golf met onder meer leuten die in de kansen ligt. Ja, en we hebben het over de finale dag die verspeeld wordt op de Old Course of St. Andrews. Het was een toernooi wat afgelopen donderdag is begonnen en wat op drie golflinks is verspeeld. Drie verschillende, dus ook met amateurs de eerste twee dagen. Alleen de laatste dag, de eerste drie dagen, maar de laatste dag is natuurlijk alleen voor de pros weggelegd. Er werd er zowel op Carnoustie als op King Barnes Golflinks gespeeld. Alleen de finale dag wordt natuurlijk verspeeld, hoe kan het ook anders, op de Old Course of St. Andrews. Joost Luiten heeft zojuist de eerste negen holes gespeeld. Hij was gisteren min 18 geëindigd. Dat was gedeeld tweede plek. En uh, hij heeft uh, uh, de eerste negen holes uh, keurig in uh, par, par, par, par, par. En net er zelfs een birdie bij op de achtste hol, een tweetje. Dus hij staat nu op min 19. Dus hij speelt heel degelijk. En dan denk je van, nou hij zit hoog in het, uh, in het, in het uh, leaderboard. Dat lijkt me wel. Maar, uh, nou, maar hij staat, het is nog knap hoor. hij staat gedeeld negende op dit moment. Want uh, de leider uh, op dit moment, die heeft min 24. En dan hebben je het over Shane Laurie. Shane Laurie, die heeft de eerste negen uh, met drie birdies uh, en de rest par... Uh, Afgewerkt. En hij begon op de tiende met een, uh, met een eagle. En uh, daardoor, dat schiet dan lekker op. Het gevolgd door een birdie en nu weer een par. Dus hij staat op min 24. Uh, direct gevolgd door David Howell en Tom Lewis. Uh, respectievelijk op min 23 en min 22. Dus het venijn, uh, zit hem natuurlijk komt er dus te zitten in de laatste negen hols voor de, dit toernooi. Dan gaan we door naar het wielrennen. Nou, uh, We kijken naar het wielrennen en uh, we zien dat in de kop geen Nederlanders uh, vertegenwoordigt. Dus uh, we, wellicht dat het de hegemonie die wij gisteren hadden met Marianne Vos, uh, dat het vandaag uh, wat minder wordt. Maar het is ook absoluut geen weer om te fietsen. Dus ik ben blij dat ik niet op de fiets zit daar in Florence. Ja, je zou er maar zitten he? inderdaad op een fietsje. Want, want het, is, uh, het is glad, het is regen en het is uh, bar en boos. Bar en boos, the weather with you. Daar gaan we het nu over hebben. Hier is de single van Crowded House. En daarna schakelen we live over naar het centrum van Stamford. Daar is het Cheltenham uh, Festival in volle gang. En uh, onze collega Pieter Joustruij is daar live bij aanwezig. Dus even kijken welke koren daar allemaal optreden. Of je ze ook allemaal weet te noemen. He? Dat wordt een leuke. Hier is uh, eerst Crowded House. Walking around the room, De eerste keer, nou, toch voorlopig, hè, want hij gaat uh, zeg maar op winterreces, uh, zullen we het zo maar noemen. Yo, de, de single Where Are Wind You, wat een mooi weertje hebben we vandaag enzovoort. En dan nog dat geweldige Festival in het uh, centrum, uh, Pieter. Ja, het is geweldig hier. Echt, ik sta op dit moment bij de afscheiding. Kan je me horen? Ja, ja natuurlijk. Goed zo, ik sta hier bij de afscheiding in de Altsstraat. Samen met Pascal van Beek en met Thomas de Jong. Want het is zo druk hier in het dorp, echt ongelooflijk. En natuurlijk de, de heer Fransen staat hier ook naast me. Uh, het is echt gezellig, het is warm. Ik heb net weer even geluisterd naar de Weesvertrekvaart. Groot, uh, zoals ze dat zingen. Ik heb geluisterd naar zo'n Vis en zootje Dames bij elkaar. Met één man ertussen, die de bas speelt. Ik heb geluisterd naar de Polsjongens, de Ringvaart. Uh, het is echt ongelooflijk. Ja, de, vis, ja, de, de, de viswijvers zijn er ook weer, hè? Toch? Ja, ja, ja, ja. ja 25 dames. En uh, ze zingen hartstikke goed. Uh, het is leuk, het is wel gezellig. En ik ga me nu weer begeven naar het Kerkplein. Hallo. Waar uh, het Koperensemble gaat spelen. Ja, toch, voor de zon elkaar, hè? En daarna ga ik waarschijnlijk nog even naar het gastenplein voor West-Aleta. Er zijn zoveel groepen, zoveel mensen. En, en alles dat loopt hier meer door het dorp heen. Ja, en uh, het, is, het is echt leuk is dat. Ja, Pieter, uh, Pieter tot hoe laat gaat het door uh, vanmiddag in het centrum? Uh, de de, de afsluiting is om kwart over vijf op Gassersplein. Oké, okay, iedereen het uh, moet er natuurlijk gewoon uh, helemaal bij zijn en ervan dan genieten. Alle koren komen uit Gassersplein. En hoeveel koren zijn dat dan, uh, Pieter? Uh, ik, ik heb op dit moment even gekeken. Ik denk dat er een stuk of vijftien zijn. Uit heel Nederland. Oké, okay. nou heel veel, heel veel plezier daar nog. Geniet ervan. Ja. Yep. En mocht en, er weer en, nieuws en dan hoor het wel van je. Hey, uh, Dank ja, wel Goed, uh, jou voor jou staan vanaf het uh, centrum van Zandvoort. Tot zover ook weer dit uur van Zandvoort op zondag. Niet getreurd zo dadelijk na nou, vier uur zijn we er nog één uur lang met als laatste hier is dus de niets.